Rector Gerard Dekkers kijkt met gemengde gevoelens terug op de zaak. Aan de ene kant natuurlijk wel prettig uh, dat het alle energie waard is geweest. Dat toch denk ik de juiste argumenten altijd hebben uh, gebruikt. Uh, aan de andere kant ook jammer dat het uh, tot een rechtszitting is uh, moeten komen. Want uiteindelijk uh, ja, mangel je bijna zo'n kind en dat is en blijft altijd heel uh, ongemakkelijk. Het hoofdhoekjesverbod is geen beperking van de vrijheid van meningsuiting... of discriminatie op basis van geloof, oordeelt de rechter. De school en het meisje kijken nu naar een oplossing. Momenteel volgt het meisje de lessen zonder hoofddoek. De twee Somalische piraten die zaterdag bij een actie van het marinefragat Tromp werden gedood... hebben een zeemansgraf gekregen. De commandant van het fragat heeft dat besloten na overleg met het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn de lichamen eerst onderzocht en daarna overboord gezet. Daarbij zouden verschillende factoren een rol hebben gespeeld, zoals de hoge temperaturen. Bij de actie van de tromp werden ook 16 piraten opgepakt. Die worden aan boord vastgehouden... totdat het Openbaar Ministerie heeft besloten wat er met hen moet gebeuren. Marco Kroon heeft een voorstel van het Openbaar Ministerie... waarbij hij oneervol uit het leger zou worden ontslagen, afgewezen. Hij had dan moeten toegeven dat hij cocaïne had gebruikt. Dat bleek tijdens de rechtszaak tegen de militair... die onderscheiden is met de militaire Willemsorde. Verslaggever Mayno Remmers vertelt waarom dat voorstel werd gedaan omdat Kroon een publieke figuur is met zijn Willemsorde... om eigenlijk verdere schade te voorkomen. En misschien ook wel een beetje schade bij Defensie. Kroon heeft daarop gezegd, uh, Defensie is mijn leven. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Dus die was vrij snel klaar met dat voorstel. Hij is er niet op ingegaan. Kroon staat terecht voor verboden wapenbezit en drugsbezit.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 Hij noemde dat een delicate kwestie die Italië met zijn partners wil bespreken. Het weer, de bewolking neemt steeds verder toe. In het oosten valt er mogelijk een buit. Wordt 11 graden aan zee tot 15 in het zuidoosten. Morgen opnieuw bewolking met vooral in het noorden regen. AWB ah, Verkeersinformatie. Een korte file op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Harderwijk. Twee kilometer na een ongeluk. En de N233 Kesteren-Venendaal is tussen Renen en Venendaal in beide richtingen afgesloten. Ook daar is de oorzaak een ongeluk.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 Jong van geest, zuiver van stem. Man bij het hond presenteert het seniorenpopcore Last for Life. 65-plussers zitten er buiten 80. Volg het koor op weg naar succes. Elke dag in Man bij het hond om 10 voor 7 bij de NCRV op Nederland 2. iPhone-fanaten opgelet. Bink heeft de eerste Nederlandse app... waarmee u niet alleen uw portefeuille kunt volgen... maar ook direct orders kunt plaatsen. Kijk maar op Bing.nl. Dit is Radio 1. Eho: Dit is de Dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruutteke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. En Nederlandse mariniers schoten dit weekend twee Somalische piraten neer. Zo klonk het bij een eerdere actie van de Nederlandse marine voor de kust van Somalië. We gaan erover praten met Narnie Reinier Fijner. Uh, goedemiddag meneer Fijner, u bent advocaat geweest... van een van de opgepakte Somalische piraten in 2009. Bent u iemand die veel met piraten heeft? Vroeger piraat gespeeld en zo? Vroeger piraat gespeeld, dat klopt. Maar uh, nee, voor de rest eigenlijk niet, hoewel... Wat er is gebeurd destijds met mijn cliënt... Ja, dat heeft mij wel aan het denken gezet over wat we daar nou eigenlijk aan het doen zijn. Oké, okay, we horen u straks wat u heeft bedacht toen. Hoewel we een land zijn zonder bergen wonen er in Nederland toch heel wat enthousiaste en getalenteerde klimmers... die vooral in klimhallen hun sport op hoog niveau beoefenen vandaag een gesprek met Wouter Jongenelen en Nicky van Bergen. Jongenelen is behalve wedstrijd klimmer ook bondcoach van het Nederlands Klimteam. En van Bergen een jong klimtalent dat in haar eigen leeftijdscategorie bij de wereldtop behoort. Ja Nicky, op welke prestatie tot nu toe ben je het meest trots? Uh, mijn zevende plaats op het WK-jeugd van 2008. En dat is heel hoog voor iemand die uit een vlak land komt, denk Precies. ik. Precies. Maar dat is alweer drie jaar geleden. Ja, ja. Daarna niks meer gepresteerd. Uh, vorig jaar ben ik negende geworden oh. op het WK-jeugd, dus... Zit er dichtbij. Meer om trots op te zijn. Ja. Hij is inmiddels de frontsoldaat van de Nederlandse oorlogsjournalistiek. Hans-Jaap Medessen. Even terug in Nederland na een lang verblijf op het Egyptische Tahrirplein. En het rebelste deel van Libië. Maar nu bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Zit je hier een beetje rustig of ben je eigenlijk alweer op weg richting Libië? Ik denk wel elke dag. Maar je bent nu even hier? Nu even hier aan het uitrusten. en Even aan het kijken hoe de ontwikkelingen zijn. En dan kan ik altijd heel snel daar weer zijn. Want dat is het plan. Ja, ik ga terug, want mijn spullen liggen nog gedeeltelijk daar. Dus. Okay. Heb je expres gedaan natuurlijk. Ja. <laughs> Onze dichter bij de dag is vandaag Onno Kosters. Zijn samenvatting van wat wij hier aan tafel bespreken. Hoort u tegen drieën en heeft u een vraag of een opmerking voor ons? U kunt reageren via de mail dag@eo.nl of via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, Reinier Fijner, advocaat, uh, verdediger van uh, Somalische piraat in 2009. Nou, dit weekend waren de Somalische piraten opnieuw in het nieuws, want het uh, Nederlands marineschip heeft uh, gevochten met ze, een vuurgevecht gevoerd. Twee Somaliërs zijn daarbij omgekomen en Teletext meldt ze juist dat die inmiddels een zeemansgraf hebben gekregen. Meneer Fijner, is dat gebruikelijk in zo'n situatie? Weet u dat? Nou, ik ben geen zeeman, maar uh, ik kan me daar iets bij voorstellen... als mensen op zee overlijden, dat ze ja, ook op zee uh, een zeemansgraf krijgen. Ja, hij heeft ook met de temperatuur te maken, zie ik op de hele tekst. Ja, ik neem aan dat je die mensen niet te lang uh, ja, uh, in een kist kunt laten liggen op een schip. Nee. Er zijn ook een aantal uh, piraten uh, soldaat gemaakt, zou ik bijna zeggen, uh, gearresteerd. Wat gaat er met die mannen gebeuren? Nou, dat is uh, een goede vraag en uh, het antwoord is uh, niet duidelijk. Uh, dat ligt eraan of er een land is, en daar zal Nederland nu wel naar, naar op zoek zijn... het ministerie van uh, Buitenlandse Zaken... Uh, die de berechting op zich wil nemen van de verdachten van piraterij. Uh, ja, de vraag is of ze die gaan vinden. Uh, ik heb begrepen dat het om een Iraanschip ging... Uh, dat weet ik niet helemaal. Maar... Ja, hebben wij ook gehoord. Nou ja, goed. Dan, dan, zie je al de eerste, uh, dan zie je al het eerste pijnpunt. Gaat Nederland verdachten uitleveren aan Iran? Ja. Uh, want dat is eigenlijk dan hè, de, de, de, de, het schip onder welke vlag uh, uh, uh, ja, de slachtoffers uh, voeren. Ja, Dat zou eigenlijk als eerste degene zijn die uh, ja, de, de rechtsvervolging uh, op zich neemt. Ja, en niet het land wat daarbij betrokken was, namelijk Nederland. Nou ja, kijk, Nederland eh, voert daar in het kader van zijn internationaal-rechtelijke verplichtingen eh, eh, eh, met een militair oorlogsschip, eh, voert, ze, voert ze haar taken uit. En als ze dan op een gegeven moment de verdachten van piraterij eh, oppakken, dan vervolgens kijken ze wie die kunnen gaan berechten. In beginsel is hier geen Nederlands belang aanwezig. Hè? De eh, slachtoffers, eh, de zeemanslui, nog eh, het schip, nog de rederij zijn Nederlands. Zo, het is zo dat het vorige kabinet al aangaf van nou ja goed, zonder Nederlands belang liever niet vervolgen. Mm. Um, er is door de Tweede Kamer ook een uh, motie uh, aangenomen. Dat is de motie Ormel. Dat komt dus van het CDA. Um, en die geven uh, uh, aan van zonder Nederlands belang liever niet berechten in Nederland. Nee. Nou heeft uh, de Nederlandse regering daarop alweer geantwoord dat ze dat per zaak gaan afwegen. Dus dat blijft onduidelijk. Het kan zo zijn dat Nederland dus die berechting toch op zich neemt. Want dat hebben ze eerder toch ook gedaan. Maar ja, je vraagt je wel af wat ze zich eigenlijk op hun hals halen. Want toen ik betrokken was bij de, eigenlijk de eerste zaak uh, uh, die ging over de uh, uh, berechting van piraterij, merkten we al allerlei obstakels. En je ziet ook dat uh, het overbrengen van uh, verdachten van piraterij, de hele berechting een heel kostbare uh, uh, berechting vergt. Uh, ja, en dat is in het kader van deze bezuinigingen aan de ene kant ja. niet uit te leggen. Nee, en dan is er ook op. nog geen Nederlands belang bij nee. aanwezig. Dus... Okay. Vorig jaar uh, bracht het ministerie van Defensie beelden naar buiten... van Nederlandse mariniers die een schip enteren... en de Somalische piraten die het schip kaapten, arresteren. We gaan luisteren naar die beelden en het commentaar daarbij van een van de soldaten. Ah! daar aangekomen zijn we, hebben we eerst zes piraten aangehouden die zaten op het benedendek. Die hebben we uit het raam laten komen omdat we die, het raam is kapot. Daar zagen we personen bewegen. Die zijn aangesproken en we hebben daar uit zes piraten hebben we naar buiten laten komen. En die hebben alle zes daar geboeid en die hebben we veilig gesteld. Ja, de heftige geluiden. Er staat ook een filmpje op internet met ook vrij heftige beelden. Er gaat dan gewoon zo'n helikopter van het Nederlandse schip gaat boven die boot hangen. En aan een touw moeten die mannen naar uh, beneden uh, zakken, zou ik maar zeggen. Hartstikke link volgens mij, want je kan elk moment zelf neergeschoten worden. Uh, wist u dat het zo ging? Ja, dat, uh, dat is destijds in de zaak uh, die ik uh, uh, behandeld heb was dat de Deense marine die het op een soortgelijke wijze deed. Ja, het is zo dat uh, die mannen en vrouwen uh, die op dat schip werken... inderdaad op zo'n moment hun leven op het spel zetten... Uh, ja, om uh, een mogelijke kaping te voorkomen en verdachten op te pakken. Ja, waarom doen we dat eigenlijk als Nederland? Nou ja, kijk, uh, er is natuurlijk een groot belang gemoeid bij uh, het uh, scheepvaartverkeer, het internationaal scheepvaartverkeer. Aan de andere kant, kijk, als u ziet uh, dat al die uh, grote schepen vaak uh, onder de vlag varen van een belastingparadijs, ik noem uh, de Kaimaneilanden. eilanden mm. dan uh, begrijp je dat het ook lastig wordt om te berechten, want in beginsel zeggen allerlei internationale verdragen van, nee, ja goed, Nederland kan wel zelf berechten, heeft universele rechtsmacht, maar uh, je zou zeggen dat de Kaimaneilanden dan bijvoorbeeld in zo'n geval de berechting op zich neemt. Nou, ja. We begrijpen dat dat helemaal uh, niet reëel is. Maar je zou je dus ook kunnen afvragen... Want die, of die hebben geen goed functionerende justitie of zo? Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat niet de, de reden is geweest dat, ze daar, uh, he, dat, nee. dat, dat het bedrijf daar officieel gevestigd is. Ik denk ook dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de internationale scheepvaart om te zeggen van nou ja goed, wij willen ook de koninkrijksvlag voeren en wat meer belasting betalen. Want dan is het der, denk ik ook een belang en dan kun je ook zeggen, uh, dan nemen wij die verplichting ook op. Op ons. Wat je nu ziet is eigenlijk dat de commercie het afwentelt op de internationale gemeenschap. En ik vraag me af uh, of daar niet uh, helderder procedures ja, voor moeten wat, wat komen. Want als de internationale gemeenschap begint aan zo'n missie, wordt in samengewerkt... dan wordt er dan niet nagedacht over dit soort vragen. Over wat doen wij nou uiteindelijk met die piraten als we ze eenmaal gearresteerd hebben. Dat lijkt me toch een hele essentiële vraag om van tevoren daar afspraken over te maken met elkaar. Nou, het is zo dat eigenlijk hier al jaren allerlei conferenties over worden georganiseerd. Ook in de Tweede Kamer uitgebreid over is gesproken. Maar het probleem is uh, dat je nooit weet uh, in wat voor situatie uh, je verdachten oppakt. Dus uh, uh, welke vlaggen staat uh, welke vlaggen staat. Oei, spreekt. dat is misschien een Somalische cliënt. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Maar welke vlaggenstaat staat uh, uh, dan uh, uh, de berechting op zich zou moeten nemen? Dus het is steeds weer verschillend. En uh, ja, bijvoorbeeld zoiets als een, uh, een tribunaal of het internationaal strafhof. Uh, daarvoor zijn allerlei nieuwe afspraken nodig. Ja, en die zijn er tot op heden niet nee. goed gekomen. Nee. Ik, ik wil even met u terug naar toen. Wat zijn dit voor mannen? Ik bedoel, als wij horen dat thuis, uh, piraten doodgeschoten zijn... dan denken wij, de eerste reflex, dat als bij mij is eigen schuld dikke bult. Uh, is dat terecht? Of zijn dat mensen die uit hele trieste omstandigheden geen andere keuze hadden en dit maar zijn gaan doen? Nou, wat van belang is, is dat um, ook uit Amst berichten van Buitenlandse Zaken... wel blijkt dat de mensen die er echt heel veel geld aan verdienen... die, die zitten niet op zo'n klein bootje uh, en nemen geen AK-47 of een raketwerper mee... om, om zo'n gijzeling of zo'n kaping uh, te ondernemen. Uh, wat je ziet dat zijn dat vaak mensen uh, ja, uh, die uh, natuurlijk uit omstandigheden komen... waar wij ons eigenlijk geen voorstelling van kunnen maken. Somalië is natuurlijk wat ze noemen mislukt te staat en wil je echt ooit een fundamentele oplossing brengen... tot uh, ja, piraterij daar in de Golf van Aden en Omstreken... dan zul je toch in Somalië uh, de toestand op orde moeten brengen. Ja, en zolang dat niet gebeurt, is het echt water naar de zee dragen. En, en die cliënt die u verdedigt, kunt u iets meer over hem vertellen? Nou ja, goed, wat ik kan vertellen is uh, dat mijn cliënt uh, uh, nimmer uh, schuld heeft bekend. Uh, en uh, in ieder geval dat ik uh, contact heb kunnen leggen uiteindelijk met zijn familie. Want dat was een heel probleem. Uh, en dat daaruit ook wel bleek dat mijn cliënt uh, nou in ieder geval in zeer schrijnende omstandigheden verbleef. Wat nu heel schrijnend is, is dat of hij nou veroordeeld was of niet... Of, he, en hij is uiteindelijk veroordeeld. Maar ook als hij was vrijgesproken, het probleem blijft... als hij zijn straf heeft ondergaan, hoe krijgen we hem weer terug in Somalië? He, wat voor kosten uh, brengt dat met zich mee voor de Nederlandse gemeenschap? En wat voor persoonlijk drama is dat eigenlijk voor meneer... die ook vrouw en kinderen heeft? Ja. Ja. Hij ontkent dat hij piraten is, zegt u. Hij heeft nooit schuld bekend... Hij is wel veroordeeld. Ja. Wat hij pak je de... in een bootje met allemaal wapens om zich heen... bij een van de schip, toch? Nou ja, kijk, hij gaf aan dat hij samen met vier anderen was... en dat die vier anderen hem hebben gevraagd of hij meeging. Ja, hij ging vissen. Nou ja, kijk, hoe, hoe je het ook went of keert... Uh, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Het is in ieder geval zo dat je de... Zijn eigen verhaal niet goed kan toetsen, omdat je eigenlijk helemaal niet weet hoe het er in Somalië aan toe gaat. Hè? Nee. Er is niet een politieagent of een regisseur die in Somalië gaat onderzoeken of die daadwerkelijk zo arm is, of die daadwerkelijk vrouwen en kinderen heeft, want dat, daar hebben we helemaal geen middelen voor. Nee, dus is niet ook, hoeveel straf heeft hij gekregen? Hij heeft uiteindelijk vijf jaar gevangenisstraf gekregen. Vijf jaar, oké. Okay. En u zegt, zolang het een zoortje is in Somalië... zullen mensen hiervoor blijven kiezen, ook al lopen ze het risico... Uh, overhoop geknald te worden door Nederlandse militairen... of uh, opgepakt te worden en vijf jaar in de Nederlandse cel te belanden. Dan nog zegt u, ze zullen het blijven doen. Ja, u moet zich voorstellen dat... Uh, ik denk dat een overlevering aan Iran misschien wat afschrikwekkender is... dan een overlevering of een berechting in Nederland. Uh, maar u moet zich voorstellen, ja... Zijn ze in Somalië op de hoogte van het feit uh, dat mijn cliënt bijvoorbeeld veroordeeld is uh, tot vijf jaar gevangenisstraf? Ja, dat Heeft dat een afschrikkend werkende werking als je überhaupt niet te eten hebt? He? Uh, uh, want lonkt niet dat, uh, dat geldbedrag waarmee je in één klap zeg maar, je familie uh, uh, kunt onderhouden voor een langere tijd? Is dat niet een groter iets dan een of ander vaag land waar veel mensen in Afrika vanwege de omstandigheden toch graag naartoe willen. Ja, ja, want het was toen ook nog zo, er kwamen toen berichten naar buiten... dat ze de gevangenis in Nederland echt als een paradijs ervoeren. Hè? Nou ja, kijk, uh, uh, dat, dat klopt. Daar heeft iedereen zijn eigen uh, opvatting over geuit. Hè? Elke verdachte een andere opvatting. Uh, mijn cliënt wilde destijds het liefst zo snel mogelijk terug naar zijn vrouw en kinderen. Uh, relatief heeft hij het goed in Nederland, omdat hij hier eten kreeg enzovoort. Overigens wel kreeg hij psychische problemen. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat hij zijn vrouw en kinderen ja. niet kon onderhouden. Ja, En als je als vrouw en kinderen uh, in Somalië zonder bescherming bent van een man... Ja, dan begrijpt u zijn, uh, zijn uh, zorgen. Ja, ja. Stel, we maken u even baas van de wereld. Wat zou u in dit probleem doen? Allereerst, ik zou uh, uh, vinden dat er een internationaal tribunaal zou moeten komen. Een heldere afstemming. Als je mensen oppakt, moet je ook weten uh, waar je ze gaat berechten. Dus niet achteraf. Nu op dit moment zullen ze aan het uitzoeken zijn. Wat kunnen we eigenlijk? Dat zou je vooraf moeten weten. Mm. En een ander iets is, ik vind dat die rederijen... die uh, de schepen onder uh, uh, uh, vlaggen van, van, van, van uh, paradijselijke belastingparadijzen brengen... Uh, dat dat verandert moet worden, zodat die rederijen ook meebetalen, de belasting betalen aan uh, uh, ja, de inspanningen die de internationale gemeenschap, en daarin uh, loopt uh, Nederland wel voorop, uh, ja, om die ook mee te betalen. Ja, maar als ik u zo hoor, dan lossen we daarmee het probleem niet op. Nee, het echte probleem los je niet op uh, door op zee te patrouilleren, maar om in uh, Somalië toch uh, te proberen uh, enige stabiliteit te brengen, waardoor die mensen niet en masse, uh, uh, dit soort uh, misdaden uh, willen plegen. We gaan uh, praten over wedstrijdklimmen. Een heel ander onderwerp is dat. Wouter Jongen en Nicky Bergen. Jullie doen er allebei aan. Misschien goed om eerst even uit te leggen wat het is. Want op de redactie hadden we al verwarring over bergklimmen, rotsklimmen. Wouter Jongenelen, wat is wedstrijdklimmen? Nou, ik ga proberen het bondig uit te leggen. Graag. Uh, wedstrijdklimmen is een tak van de bergsport. Uh, eigenlijk van het sportklimmen. Waarbij het niet gaat om het bereiken van een top. Uh, dan wel om de moeilijkheid waarmee je klimt. Dus je bereikt uiteindelijk wel de top van een bepaalde route... maar dus niet van een berg. Uh, en daarin heb je drie disciplines. Kort gezegd, uh, speed klimmen... waarbij je tegen elkaar in dezelfde route uh, klimt... en wie het eerst boven is, die wint. Mm -hmm. uh, wat wij zelf interessanter vinden, is het, het moeilijkheidsklimmen. Uh, dat heet dan uh, enerzijds lead klimmen... waarbij je aan een touw vastzit, alleen voor de veiligheid overigens... En je gaat dan tot een meter of twintig de lucht in. Uh, val je, dan hang je in het touw. En je hebt het bolderen. Dat komt van het Engels woord bolder. Dat betekent een rotsblok. wat je dus overigens ook in de natuur kan beoefenen. En dan beklim je een rotsblok. of een artificiële wand. tot een hoogte van een meter of vijf. en daar liggen valmatten onder. Het heeft niks met bergen te maken. Nee, van oorsprong wel, maar uiteindelijk uh, is het, redelijk het is een redelijk... Jullie zien zelden een berg allemaal binnen? Dit. <laughs> ja, trainen gebeurt vrijwel allemaal binnen. Wedstrijden gebeurt allemaal binnen. Als het buiten gebeurt, dan nog steeds op kunstmatige wanden. Um, nou, gebeurt dit we ook wel. in landen waar wel bergen zijn? Ja, zeker. Dan gaan ze nog binnenklimmen. de, de koplopers. Ja? Nou, trainingsfaciliteiten kun je binnen naar je hand zetten. Buiten ben je afhankelijk van wat de natuur je biedt. Maar wedstrijdklimmers zie je wel over het algemeen. En zeker buiten het wedstrijdseizoen om. Heel vaak in de bergen aan rots hangen. Okay. Dus het zijn wel vaak liefhebbers van het rotsklimmen. Maar voor wedstrijden en trainen zijn ze meer gericht op, uh, of aangewezen op het binnenklimmen en het trainen. Ja, Nicky Bergen, uh, Nederlands meisje. Meestal kiezen, ze, kiezen mensen die iets willen in de sportiviteit in Nederland voor schaatsen, wielrennen of dat soort sporten, voetballen. En hoe kwam jij bij, uh, bij dat uh, wedstrijd klimmen? Uh, ik ben op mijn achtste begonnen met klimmen met een kinderfeestje. En eigenlijk was ik gelijk verkocht, dus ik vond het echt een hele gave sport. En ik ben toen gelijk begonnen in de klimhal met een beginnerscursus. En ik denk dat dat ook uh, de manier is waarop de meeste mensen in Nederland beginnen. Dus je ziet heel veel kinderfeestjes in de klimhal. Ja, waarin, ik ben uh, inderdaad ook wel eens met een kinderfeestje naar de klimhal geweest. Jij, ja. jij ook tegen die muur op dan? Nee, nee, de kinderen ook. Oh. <lacht> nee, nee, dat gaat te ver. Maar uh, ja, ik, vond het, ik was gelijk verkocht en sindsdien ben ik niet meer gestopt met klimmen. Dus, het uh... ja, steken nog, je hebt een slotje om je nek. Ja, het is een uh, klimmateriaal. Uh, uh. Die hebt gewoon altijd bij je, dus zodat als je een wand ziet, je er tegenop kan. Nee, <laughs> dit is, uh, is klein. de kleine uitvoering. <laughs> Oké. Okay. Ja. En, en wat, wat voelde je zo leuk aan? Weet je dat nog van je achtste? Uh, ik vond vooral de manier van bewegen heel erg leuk. Dus uh, heel veel mensen die denken bij klimmen gelijk aan eng, hoog. Uh, ja. Klopt. Ja. thuis klinkt op. Maar dat nu. Uh, speelde, he speelde helemaal niet mee in mijn ervaring toen. Ik vond het gewoon een hele gave sport, puur de bewegingen. Dus ho hoe je je lichaam in de juiste positie uh, kan krijgen om omhoog te kunnen bewegen. Ja, en niet zozeer dat je dan steeds hoger komt en ook steeds bo hoger boven de grond. Nee. nee niet achterom kijken, dus. Dat nee. ja. speelde niet zo, veel, uh, nee. niet zo mee. nee. de jongen hoe is dat bij jou gegaan? Uh, iets anders, want dat is wat langer geleden. Toen waren er nog geen. Er waren er wel kinderfeestjes, maar nog niet een klimhalve. <laughs> niet van dit soort kinderfeestjes? Uh, nee. uh, ik was elf omdat ik wat ouder ben, is dat nou, nogmaals wel langer geleden. Um, maar je ook, bent nog geen 40 nu, denk ik? Nee, ik ben 33 nu. Dus ik was elf toen ik begon. Um, ook in aanraking gekomen met de sport. door een. Dat uh, was overigens de eerste klimhal van Nederland. In Roosendaal in Brabant, waar ik geboren ben. Um, dus het was zeg maar mijn ingang in de sport. En hetzelfde als Nicky, meteen verkocht. Verslaafd aan. Ja, het, inderdaad, helemaal niet spannend of hoog. Nee, het gaat echt. Om, om de sport zelf, om de beweging, om de moeilijkheid. En ja, je kan heel makkelijk je eigen grens verleggen. Want je hebt uh, een moeilijkheidsgraden in het klimmen. Dus je kan elke keer als je gaat klimmen, kun je zien of je progressie geboekt hebt. Je kunt steeds een hogere moeilijkheidsgraad klimmen. Uh, je begint op kleine wandjes die misschien nog een beetje voorover neigen. Uh, als je wat verder komt, dan neigen ze achterover. Dan worden de grepen worden steeds kleiner. De afstand tussen de grepen, soms moet je springen. Dus het wordt eigenlijk uh, ja, steeds spectaculairder en je alleen kijkt, maar leuker als je ja, beter wordt. Ja, je kijkt er ook een beetje blij bij als je erover praat, want zo leuk is het dan. Ja. Nikki, wat moet je nou goed kunnen? Wat, wat voor eigenschappen moet je hebben om dat, om dat te kunnen, wat jij doet? Uh, klimmen is heel veelzijdig, dus uh, je hebt niet alleen veel kracht en veel uithoudingsvermogen nodig, maar je moet ook mentaal heel sterk zijn. Want op het moment dat jij een wedstrijd klimt, heb je maar één kans en op dat moment moet alles kloppen. Als je een fout maakt, dan lig je eruit. En wat is dan een fout, bijvoorbeeld? Uh, stel, je bent iets minder geconcentreerd... en je hand uh, glijdt ineens van de greep af. of uh, je dat, ziet dat heeft er... met concentratie te maken? Ja. Het kan niet gewoon glad zijn? Uh, het kan wel, maar als het glad is, dan kan je het ook vasthouden. En als je niet geconcentreerd genoeg bent, dan glijd je eraf. Hmm. Of je uh, ziet een blokje niet waar je op moet staan... en uh, dan val je naar beneden. En... Hmm. als je op... Mijn vriendin... Uh... Klimt, of jij hebt wel een tijdje niet meer gedaan. Uh, vanwege huiselijke omstandigheden. <laughs> maar, die, uh... ja, omdat, ja, je... haar, omdat haar band uh, nooit is, misschien. Maar mannen nooit is. <laughs> Zij reist ook trouwens. Oh. <laughs> uh, ja, ik ben wel eens meegegaan om te kijken. Dan zag ik ook van die wanden Dat die gingen weer schuin achterover. Jij ja, vond het zo. veel te eng waarschijnlijk. Ik vond het eigenlijk heel eng. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik kan liever in de woestijn <laughs> ja. bij de rebellen. Dat is ja, heel overzichtelijk. <laughs> ja. is, het, is het gevaarlijk? Want dat denk je natuurlijk onmiddellijk, Wouter Jongendelen. Nee, het binnenklimmen is helemaal niet gevaarlijk. Uh, mits je weet wat je doet, maar dat geldt natuurlijk voor autorij ook. Uh, ga je buitenklimmen, En het ligt een beetje aan wat voor terrein je gaat klimmen. Uh, zoals nou, nik en ik buitenklimmen is eigenlijk ook volledig ongevaarlijk. Ga je wat meer de alpine kant in van het berg beklimmen? Je hebt, je hebt uh, er zit een bepaalde marge in. Hè? Dus je, je gaat niet meteen de Mount Everest op... maar je kunt bijvoorbeeld ook wat moeilijkere rotswanden beklimmen... die wel in een gebergte liggen... Uh, die van tevoren niet behaakt zijn, zoals je dat zegt. Um, is dat eigenlijk niet veel leuker dan binnen? Ja, ja het is wel lekker, want de zon schijnt meestal. En, ja, je ziet nog eens wat ja. moois. Binnen ja. zit je gewoon in zo'n muffal lijkt ja. Ja. Maar Zit je nou een, altijd, een, zit, zit je altijd een, aan, aan een touw, Nicky? Ben je altijd gezekerd? Of? Uh, in mijn discipline wel. Dus uh, in ja, het lead klimmen, hoe dat heet, wat Wouter net uitlegde... Uh, waar je dus hoge wanden van zo'n 20 meter beklimt... dan zit je altijd aan een touw vast. Oké, okay, dus heb je in ieder geval nog een soort veiligheidsmarge. Ja, het gaat wel eens en... mis, toch? Want mijn vriendin heeft geklommen in die hal in Amsterdam-West... waar volgens mij twee jaar geleden iemand naar beneden viel. Ja, het kan misgaan door menselijke fouten. Ja. Maar als jij je precies aan de regels houdt... en uh, je doet alles volgens het boekje, dan is het totaal... Die, diegene was niet goed gezekerd of zo. Was het. Ja. Weet jij dat? Uh, ja, dat weet ik volgens mij wel. Ja, dat is volgens mij door een menselijk fout van de zekeraar. Als iemand naar beneden valt en jij doet als zekeraar, je werkt niet goed. je laat iemand uh, ja, letterlijk los, dan valt iemand op de grond. En omdat je toch meestal wel flink de hoogte ingaat, heeft het gelijk grote gevolgen. Uh, groter dan een, een sportblessure bij veel andere sporten. Uh, ze komen gelukkig heel weinig voor... Dat soort ongelukken. Maar ze halen wel vaak uh, meteen de pers. Ja, omdat dus mensen ook dan overlijden. Dat is natuurlijk nogal soms. heftig. Ja. Of ze breken heel veel. Ja. Ja. Nikki, ben je wel eens in omstandigheden geweest dat je dacht... oei, nu uh, is het echt een beetje link. Nee, nee? ik voel me altijd veilig uh, aan de wand. Ja. Oh. Ja, ja, zeker in een klimhal. Ze zo, uh, de eigenaar van een klimhal die wil ook niet... dat er mensen in zijn hal naar beneden vallen. Want het is gewoon niet goed voor de publiciteit. Nee, dan val je wel eens. Ja, maar je zit altijd vast aan een touw. Maar hoe en, vaak uh, val je dan? zeg uh, elke training vijf keer. Echt zo vaak wel? <laughs> oh, ja, dat is best wel veel. Ja, je zoekt voortdurend, voortdurend je grens Grenzen. op natuurlijk. Ook als je iets gaat trainen. Soms moet je iets trainen wat net te moeilijk is voor je. Ja. Uh, dat, dat resulteert altijd in een val. Maar dat geeft niet. Dan, als je goed vast zit, maakt het niet uit. Ja, precies. Maar als Jongen, jij bent ook bondscoach. Ja, uh, je klimt in een team en jij bent ook... Tegelijkertijd ook klimmer? Dus je, dus ja, je ik zit in het Bolder-team. Dat is dus de andere discipline. Dus mijn val eindigt altijd op de grond. Uh, Gelukkig liggen daar matten onder. Um, maar ik ben inderdaad ook bondscoach sinds augustus 2009. Ja, en hoeveel mensen er dan in dat team? 17, inclusief mezelf. Oh, dat is best een behoorlijk groot nou, Dat groep. is wel verdeeld over de leadklimmers, de Bolderaars en ook nog Jong Oranje. Ja, en, en kan je daarvan leven? Is het uh, voldoende om uh, van te kunnen bestaan? Of moet je nog een andere baan erbij hebben? Nee, als bondscoach kan ik er prima van leven. Ik heb een, een contract bij de NKBV, dat is een Nederlandse klim- en bergsportvereniging. Uh, we hebben ook subsidies vanuit het NOC-NSF. Dus het is ook wat dat betreft een, een volledig ondersteunde sport. Uh, er zijn nu vijf mensen met een topsportstatus uh, bij het NOC-NSF. Zelf heb ik een B-status. Uh, dus wat dat betreft gaat dat goed. Alleen van het klimmen zelf is me nooit gelukt. Uh, ja, dat, dat komt kijk, de, echt de absolute wereld op. Dat gaat prima. Die hebben goede sponsorcontracten. Maar ja, je de... wordt, stel, uh, Nicky wordt wereldkampioen. Wat, wat verdient ze dan? Ja, nou, prijzen geldt. Dus uh, als ze wint op een wereldbekerwedstrijd... dan wint ze uit mijn hoofd 2800 euro. Oh, dat is niet echt veel, Nicky. Nee, als, als je dat nee. omzet in uh, trainingsuren die er tegenover staan... is dat bijna niks. Maar daarnaast sponsorcontracten? Nee, natuurlijk moet je daar niet van afhankelijk zijn. Sponsorcontracten kun je er goed van rondkomen. heb je een redelijk salaris. Maar zit je nou net in de subtop... Ja, dan, dan lukt het eigenlijk niet. En je ziet ook dat mensen in de subtop eigenlijk allemaal wel iets erbij doen. Ja, Nicky, jij hebt vorig jaar het eindexamen VWO gedaan. En dit jaar ben je helemaal aan het klimmen. Maar waar leef je dan van? Nou, ik woon nog gewoon bij mijn ouders thuis. Dus uh, dat is makkelijk. Alles wordt betaald. Ja, maar je zou, als je voor jezelf zou moeten zorgen, zou het niet kunnen? Nee. nee. Dan heb je meer nodig. Dus je ziet wel veel klimmers die erbij studeren. En uh, die dan gewoon leven van de studiefinanciering en uitwonende beurs. En waarom doe jij dat niet? Uh, ik wilde een jaar gewoon complete tijd hebben om alleen maar te klimmen en ik hoop daarin ook een grote stap te maken en met die extra tijd die ik heb uh, meer te kunnen trainen dan mijn tegenstanders dus gewoon beter worden ja, ja en dan winnen en dan hoef je niet meer te studeren <laughs> precies <laughs> Goed, we gaan na het nieuwsoverzicht van half drie verder uh, praten. En dan praten we ook met hans Jaat Medes, hij is buitenlandcorrespondent... die na alle oproeren in Egypte doorreist naar Libië... en ook daar onder hachelijke omstandigheden verslag deed. En over twee uur is het tijd voor het Radio 1 -Journal. Tim Overdink is hier al even om te vertellen uh, wat jij van de luisteraars wil weten. Ja, we gaan het hebben over de verkiezingen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen, die komen er al heel snel aan. Obama heeft gezegd dat hij mee gaat doen, hè? Ja, verrassing, hard nieuws. Vanmorgen op, op zijn website en de videoboodschap heeft hij dat kenbaar gemaakt. Nog 18 maanden duurt het, november 2012... Uh, maar wat we dan van de luisteraar willen weten is, wat heeft Obama's presidentschap tot nu toe opgeleverd? Nou, die opmerkingen, suggesties uh, nemen we mee. Uh, dat kan via Twitter, apenstaart NOS Radio 1 of onder het weblog op onze site nos.nl. Wat heeft Obama's presidentschap opgeleverd? En we horen het dan vanaf half vijf. Het is nu tijd voor het nieuws van half drie gelezen door Gert Luuk. Radio 1. Het NOS Journaal. De stiefbroer van het vermoorde meisje Nicole van der Heuren komt vrij. De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch heeft het hoge beroep van justitie afgewezen. De man van 36 werd vorige maand opgepakt in Engeland, waar hij al jaren woont. Hij zou betrokken zijn bij de dood van zijn stiefzusje, die in 1995 werd vermoord. Katholieke scholen mogen dragen van een hoofddoek in de klas verbieden via het schoolreglement. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. De zaak was aangespannen door een leerling van 15 van het Don Bosco College in Vorendam. De rechtbank zegt dat het verbod past in de katholieke grondslag... die andere geloofsuitingen binnen de school niet aanvaardt. In Ivoorkust zitten nog 38 Nederlanders, de meeste in of rond Abidjan... waar militairen van Bagbo strijden met aanhangers van zijn rivaal Ouattara. Zeven Nederlanders hebben de bescherming van een Frans militair kamp opgezocht. Daar worden honderden buitenlanders opgevangen. En in de wrakstukken van het passagiersvliegtuig van Air France... dat twee jaar geleden boven de Atlantische Oceaan verongelukte... zijn lichamen gevonden. Dat heeft de Fransen. Minister van Milieu bekendgemaakt om hoeveel lichamen het gaat is nog niet bekend. Het onderzoeksbureau geeft vanmiddag een persconferentie en dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daardoor staat er tussen knooppunt plein en knooppunt Kleinpolderplein een file van 5 kilometer. Het is een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daardoor tussen knooppunt Kleinpolderplein en Spaanse Polder dicht. Waarschijnlijk gaat de weg pas om drie uur weer open. Het verkeer kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam door de Benelux-Tunnel. Dan nog een file op de A28, Zolle richting Amersfoort. Voor Hardenwijk 2 kilometer, dat komt ook door een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij dit is de dag. Hier aan tafel zitten Wouter Jongen, nelen en Nicky van Bergen. Als sportklimmers zoeken zij het hogerop. Hans-Jaap werd in korte tijd een bekend gezicht op tv... door zijn verslaggeving uit Egypte en Libië. En Reinier Veiler, hij is advocaat van de Somalische piraten. Uh, althans uh, in 2009. En gisteren zijn er weer piraten door de Nederlandse marine opgepakt. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan in uw tweet de hashtag DEDUD Of ga naar onze website ditistedag.nu. Jij bent de bondcoach van het Nederlandse klimteam. Wat, wat wil je bereiken met dat team? Uh, Nederland op de kaart zetten qua klimmen. Daar uh, staan nou, we nu nog niet op? Nou, Deels wel. We hebben een hele goede klimmer, Jorg Verhoeven. Die woont in Oostenrijk in Innsbruck. Die traint daar ook al een aantal jaar. En die heeft bijvoorbeeld in 2008 de gehele wereldbeker gewonnen. Dus de hele competitie van dat jaar. Dat de... zijn allerlei onderdelen dan? Uh, nou, het is alleen in zijn discipline, maar een competitie bestaat nou, gemiddeld uit acht wedstrijden per jaar. En, uh, dus die heeft niet één keer gewonnen, die heeft uh, zeg maar echt de eindrenking gewonnen. En waarom woont hij in Oostenrijk? Hebben ze daar betere hallen? Uh, zijn vriendin woont daar. Oh. Ja, die heeft hij <laughs> ja. wel daar leren kennen. Uh, Oostenrijk staat eigenlijk wel aan de top qua klimmen, qua wedstrijd klimmen. En ook qua faciliteiten dan? Hele goede faciliteiten, ook goede trainers. Um, en het is zo'n beetje in Oostenrijk, bijna elke goede klimmer gaat naar Innsbruck. Uh, dus je... ...traint en klimt daar ook in een omgeving met heel veel toppers. En als je ook nog goede accommodatie hebt en goede trainers... Ja, ...dat is een goed recept om, uh, ja, om heel hoog om heel ver te schoppen. Maar bij wielrenners kan ik me dat voorstellen... ...want dan kan je heel hard achter elkaar aan fietsen. Wat maakt het dan uit of Nicky bij iemand die heel goed is aan de muur hangt... ...of met iemand die iets minder goed is? Nou, dat is met de training maakt dat heel veel uit. Ja? Kijk, als je met z'n tweeën traint en een ander is van gelijk niveau of nog beter... ...kun je daaraan optrekken of je pusht elkaar. Mentaal? Ja, ja, niet letterlijk optrekken? Vooral, nee, dat is vooral mentaal. <laughs> En uh, kijk, je gaat altijd net wat dieper als je met gelijkgestemden iets doet. En uh, dat scheelt heel veel. En voorheen hadden we in Nederland iets te veel, naar mijn zin, dat mensen op een eilandje zaten. Ook al zitten we in een klein land. En hun eigen dingetje deden. En ja, het is, mijn visie is toch dat de, de manier om beter te worden met z'n allen is om het samen te doen. Nou, Nicky, herken je dat? Dat je beter gaat trainen als je goede mensen om je heen hebt? Ja, zeker. Ik ga ook regelmatig naar Innsbruck om daar mee te trainen met de Oostenrijkers. En ook al is het dan maar een weekje. Ik merk gewoon dat het ontzettend motiverend is. En dat je je in de training daar heel erg aan op kan trekken. Ja, niet overwogen om daar dan een jaar te gaan zitten? Uh, nee, ik, ben heel, uh, ik heb heel veel behoefte aan uh, ritme en regelmaat. En ik hou niet zo van veranderingen. Dus, uh... <güls> gewoon lekker thuis blijven. Gewoon, Precies. Ja. En, en wat wil jij bereiken? Want je kunt nu een jaar je helemaal concentreren. Je zei ook van ik wil graag beter worden. Wat, wat, is, wat is jouw droom? Ja, mijn grote droom is om in World Cups met de... Top mee te klimmen en dat houdt dan in ja, finales te halen, zeg maar. Dus top 8 van de wereld, dat lijkt me heel gaaf. Maar omdat, dan zit je uh, niet heel ver vandaan, toch? Uh, bij de jeugd zit ik daarin. Maar de stap van de jeugd naar de senior is best behoorlijk. Ja. Dus, uh, en tot hoe lang kan je nog in de jeugd blijven? Dit is mijn laatste jaar. Ja. Ja. Ja. Dus dan moet die overstap nu gaan komen. Precies. Ja. Wouter jongen jij zei, zei het klimmen op de kaart zetten. Uh, daar is natuurlijk ook voor nodig dat, dat Nederlanders ook wat gaan zien in die sport. Uh, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Nou, dat gebeurt ook wel steeds meer. En kijk, Het klimmen is wel heel bekend uh, van kinderfeestjes en echt meer als activiteit. En dan is nou, het is spannend en het is een grensverleggende activiteit. En voor ons is het echt een sport met een, een prestatie-element erin. En uh, Ik denk wel dat het steeds meer op die manier gezien gaat worden. Uh, wat er misschien ook aan bijdraagt uh, is dat we jaarlijks een wereldbekerwedstrijd in Eindhoven organiseren... Een Bolder World Cup is dat. En dan zien mensen echt de top van de wereld aan het werk. En dat stimuleert enorm. Uh, uh, ja, ook om het als sport te gaan zien. In 2013 hebben we het Europees kampioenschap voor het eerst in Nederland binnengehaald. Alle disciplines. Dus dat zijn wel uh, ja, dingen die echt een boost kunnen geven aan, ja. aan de ontwikkeling van de sport. Het is geen Olympische sport denk je? Nog niet. We zijn wel erkend uh, sinds vorig jaar als pre-Olympisch heet dat dan geloof ik. En dan zitten we met, met vier andere sporten in een pool. Ja, maar, dan maar, maar dan gaat het echt hard. Hè. Stel dat zij Olympisch goud wint. Dan gaan we met z'n allen tegen die muur op, denk ik. Ja, je. dan gaat het heel hard. Ja, ja, en kijk, ja. nou, willen we al die wedstrijden ook op tv zien? Nou, dat is het. Dat is het hè. Dat komt niet zoveel op televisie. Uh, het gevolg daarvan is dat je moeilijk sponsors kan vinden. Het gevolg daarvan is dat je wat moeilijke grote stappen kan zetten... omdat je ook beperkt budget hebt. Of maar vind je het een televisiesport? Ja. Ook voor leken? Alleen hebben ze nog niet de manier gevonden om het <laughs> voor leken... interessant in beeld te brengen. Vorig kwam het... Toen ik begon met klimmen kwam het elke week op Eurosport. Maar dan zenden ze echt uh, de hele finale uit. Van de eerste pas die iemand maakt tot de laatste. <lacht> Aan een tijdje wordt dat, wordt dat saai. Ja, krik het. <lacht> ja, dus je moet een, een goede manier vinden om het, uh, om het in beeld te brengen. Het uh, ja, is een fantastisch mooie sport om te zien. Als ik mensen de sport probeer uit te leggen, dan knikken ze altijd wel geïnteresseerd. En... Net als wij. Ja, precies. Ja. Maar pas als ze het echt gezien hebben. Een wedstrijd ervaren hebben. Of als ze een keertje mee zijn gaan buiten klimmen. Dan zeggen ze altijd van... Hey, nu snap ik waar jij het al die jaren over had. En dit is, ja, dit is echt fantastisch om te zien. Okay. Ja. Tot slot, Nicky, ga je vandaag nog trainen? Nee, vandaag is een bewustdag. En morgen wel weer? Ja, tuurlijk. Okay. Je bent wel gespierd. Veel succes. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elspeth Grutteke. We say goodbye, I can't recall why I had to go. Another day, another place, blue skies, sunny skies. I call you up to hear your voice, it tears me down, I love that sound. Wherever I go van Alan Clark en Jacqueline Grovaart. Wie had je ze gedacht? Wereldweek. Libië willen einde aan de gevechten met de Rebellen en twee zoons van Gaddafi streven naar een oplossing waarbij hun vader van het toneel verdwijnt. Berichten van die strekking kwamen gisteren en vanmorgen tot ons. Hans jaap Melissen, uh, goedemiddag nogmaals. Uh, moeten we dat serieus nemen? Nee. Waarom niet, Hans-Jaap? Ja, ik, ik denk dat niemand daar serieus op ingaat. Uh, Gaddafi zal van het toneel moeten verdwijnen, maar de hele familie. Daar zal het uiteindelijk om draaien. Ja, want anders is het geen echte oplossing? Nee, natuurlijk niet. Dat gaan de opstandelingen niet accepteren. En dat gaat ook het Westen niet accepteren. Nee. Maar ja, wat uh, Mubarak heeft gedaan, die is uiteindelijk gegaan. Onder zware druk weliswaar, maar die is gegaan. Daar lijkt Gaddafi niet echt een type voor. Nee, het is ook wel lastig dat ze de deur niet hebben opengehouden voor een exit voor Gaddafi. En dat was bij Mubarak natuurlijk wel. En wie is wel. ze? Nou ja, er ligt een... Uh, hij, hij kan worden vervolgd. Hè. Dat, wordt, uh, dat zou dus kunnen. Er is heel duidelijk eigenlijk geen land dat hem wil opnemen. Misschien zou dat nog te onderhandelen zijn hoor. Uh, maar ja, het is heel erg lastig voor hem. Waar moet hij naartoe? Maar even voor mijn begrip, wat, wat gebeurde er bij uh, Mubarak wel wat nu bij Gaddafi niet gebeurt? Qua exitstrategie? Nou, Mubarak die had in ieder geval de oplossing nog... dat hij naar Sharm el sheikh kon gaan. Uh, dat is in Egypte zelf? Dat ja? is in Egypte zelf, ja. En daar is het mooi weer. En heeft hij een mooi buitenverblijf. En dat was ook een acceptabele oplossing nog op, op dat moment. Uh, alleen, men is hier natuurlijk veel verder gegaan... als het gaat om hoe je met je eigen burgers omgaat. Ja. De, de manier waarop de Gaddafi-troepen in Misrata bijvoorbeeld... Uh, blijven... Ja, schieten met zware granaten op uh, woonwijken. En, en verder natuurlijk ook in al die andere plaatsen... en de plaatsen waar ik zelf ben geweest. Ik bedoel, ik was zelf in Benghazi toen ze binnenkwamen. Ja, dat, dat, uh, daarmee zeg je wel iets ten opzichte van je bevolking. Ja, maar daarmee heeft u dus zelf die weg afgesneden. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, het, is, dit, nee, het is niet de internationale gemeenschap of uh, andere landen die dat hebben... Nee, het is, het is een combinatie van zaken natuurlijk. Van wie gaat waarmee akkoord... Maar ik denk dat. Kijk die zonen van Gaddafi hebben natuurlijk altijd wel slimmer geopereerd. En die zijn ook wel, denk ik, minder uh, labiel. Maar Gaddafi, die toespraak waarbij hij uh, ja, daar, daar zat en op de tafel. met zijn vuistbalden, jullie ratten. Uh, zenga, zenga. Ik ga van, van uh, straathoek naar straathoek in kleine steegjes. Uh. Uh, om jullie t, uh, te achtervolgen. Ja, er dat is geen no mercy. Nee. Ja, met zo'n man kun je natuurlijk niet verder gaan. En de, de familie is daar natuurlijk wel mee besmet. Ik denk niet dat Libië verder kan met een Gaddafi aan het hoofd. Nee. We hebben je een kleurrijk beeld zien en horen schetsen van de, de rebellen in, Ligi, in Libië. Ja. Um, krijg je sympathie voor ze als je daar zit? Nee. Geen moment. Nee, geen moment. Dat wel heel <laughs> geef je heel snel antwoord op, uh, ja, Hans-Jaap. Ja, dat is raar. Die moet je moet snel zijn. Al die ja, stilte is toch steeds. Ja, nee, nee. <laughs> maar wij, wij hier achter de tv... Ik, ik denk ik eerder toch de neiging om te denken... Nou, die rebellen die steunen we dan toch eigenlijk wel een beetje. Heb jij dat helemaal niet gehad? Nee. Waarom niet? Omdat ik journalist ben en ik geen ja, behoefte heb om... Ja, je bent ook mens. Staan. Nou, minder machine hoor, de laatste tijd. Juist, sorry. U draait en ik kom in de uitzending. Ja. Maar niemand kent de rebellen echt op de NSC Next vanmorgen. Heeft het daarmee te maken dat we eigenlijk niet weten wie het zijn? Nou, nee, ze weten zelf vaak ook niet wie het zijn. Uh, het, dat is ook vaak... Bij heel veel acties... Uh, waar ik ook nog bij was... Daar uh, verdwenen... Ze wisten ons niet of ze met z'n allen weer terugkwamen van een actie of niet. Want ze wisten niet hoeveel ze erheen gingen. En laat staan dat ze ook weer precies wisten dus wat voor soort mensen het waren allemaal. Kijk... Natuurlijk heb je wel vanuit een soort, soort ja, je eigen vrijheidsgevoel... snap je wel een beetje wat natuurlijk onder Kadhafi heeft plaatsgevonden. En ik ben in al die cellen geweest. Uh, het, is, het is niet mis wat daar gebeurd is in de afgelopen 42 jaar. Maar ja, sympathie, hè? Ja, je, je doet gewoon verslag en, en je ziet die rebellen... Ik, ik ben heel kritisch naar die rebellen ook geweest. Net zo kritisch... Misschien ben ik wel ziekelijk kritisch, heb ik ook al een keer gezegd. Maar, je, op, op alles en iedereen. Op alles en iedereen, en ook op mezelf. Nou, zie, je dan, zie je dan niet die rebellen... Feyner, eh, bijvoorbeeld ja? langs stamverbanden optrekken of zo? Hè? Dat er toch iets is... omdat ik heb begrepen dat er allerlei stammen in Libië zijn... Uh, uh, en dat de stam van Gaddafi heb je... wordt er dan ook die gevochten langs stammenlijnen? Nee, nee, nee. De, de stamverbanden die zijn natuurlijk door het hele land toch wel verspreid. Dus er zitten mensen van bepaalde stammen in het uh, Gaddafi-gebied... maar uh, dan zitten de anderen nog in wat dan door de rebellen bevrijd gebied wordt genoemd. Dus dat loopt door elkaar heen. En, en dat is ook heel lastig op dit moment. Dat op plekken waar mensen eigenlijk heel erg tegen Gaddafi zijn, niet in opstand meer durven komen, omdat nou ja, de, de troepen hebben natuurlijk wel op een gegeven moment meer momentum weer gekregen. Uh, als je keek in het begin van het conflict, toen waren er overal eigenlijk opstanden. En in Tripoli gingen we steeds de straat op. En, je, en dat heeft Gaddafi, denk ik, toch weer slim aangepakt. De, dat de Veiligheidsdiensten de bol weer onderdrukken. Dus die stamverbanden die zijn er wel degelijk. Alleen het genereert nog niet uh, nou ja, de definitieve nee. eindstrijd. Het zit echt in de passtelling nu. We krijgen een paar kritische vragen binnen, Hans Jaap, nou, over jou. en Namelijk over jouw uithoudingsvermogen. Waarom zitten jouw collega's van de BBC en CNN nog wel daar? Waarom heb jij tijd nodig om hier op uh, adem te komen? Je moet gewoon daar zitten, vinden de luisteraars. Sommigen hoor, niet twee. allemaal. Twee, twee. Ja. weer een mailtje van Catharine Kuil? <laughs> nou, er staat geen afzin bij. Ja, maar die had ook een beetje zo'n annozele opmerking. En daar uh, was je heel boos over geworden. Nee, nou, nee Catharine Kuil kan uh, zichzelf heel goed belachelijk maken... en is ze mijn hulp niet meer nodig, denk ik. Nee, maar, maar even deze luisteraars. Maar, maar deze luisteraars, nee. Nou, de BBC zit er niet allemaal met, um, met steeds dezelfde journalist. En ook de NOS-schuimt-wereldomroep zitten niet steeds met dezelfde journalist... Dus als je kijkt naar wat ik heb gedaan... Uh, en ik heb ontzettend hard moeten werken, veel harder dan voorheen... omdat ik ook de plekken steeds moest vullen van collega's die er niet waren. En dus om dan aan mij de vraag te stellen waarom ben je er nu niet... vind ik een beetje zielig. Ja, je, dat, dat maakt je ook een beetje boos? Nou, dat doet dat geen recht aan. Dat vind ik echt geen recht doen aan wat ik daar allemaal gedaan heb. Ik ben vanaf eind januari bezig geweest op het Tagrierplein. Ik was op een gegeven moment de enige Nederlandse journalist die daar gewoon bleef... En dat had, had trouwens met toeval te maken. Hè? Dat is helemaal niet met mijn heldendom of zo te maken. Dat had, ik had een hotel aan de goede kant. En aan de andere kant waren hotels die door Mubarak aanhangers werden uh, belegerd. Als je toevallig in het verkeerde hotel zat, je had je vergaat. heel veel moeite om daar eruit te komen. Ja. Maar het effect was wel dat er heel veel werk op mijn bord kwam. En dat doe ik heel graag. Ik, ik, ik vind het een, een prachtig beroep wat ik heb. Ja, en het is ook heerlijk om op een goede moment op de goede plek te zijn. Lijkt dat mij. is heerlijk, en dat was ik ook steeds. En ik ben ex expres nog Benghazi ingereden tegen een vluchtelingenstroom in toen er allemaal uh, ja, mensen daar dus uitgingen. En ik ben gebleven in die stad tijdens de aanval. Ik ben de straat op gegaan. Ik, ik, ik ben degene die zijn hele leven meegedragen zou krijgen... dat hij de straaljagerlijf uh, versloeg. Hè? Ja, dat, die die neerstortte. En wat op een gegeven moment natuurlijk wel is... je leeft op adrenaline. En als je zo lang, zo hard werkt... Hè, en in zoveel uitzendingen... want mensen horen mij bij Radio 1, maar ik zit ook in Radio 2. En in de daluren van ook bij de EO. En, en, en bij 1Vandaag. En bij Paul en Wittemans was aan de telefoon ook nog bijvoorbeeld. En noem het maar op. Het is een... Waanzinnige lijst van uitzendingen waarin ik ingezeten was jij Was jij ook de, de journalist die op een gegeven moment zei: ja, Ik moet nu even in een raam springen? Ja, dat ben ik. Te... Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat vond ik fantastische radiojournalistiek, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. En dank u. Het, het beeld kan altijd nee, weer. Het zal er ook mee te maken hebben, denk ik, dat CNN en BBC hebben natuurlijk oneindig veel meer geld dan de Nederlands publiek omhoog. Nee, het heeft of? niks met geld te maken. Al, het is met keuzes te maken. Maar er zit nu uh, Lex Runderkamp voor de NWS bijvoorbeeld. En het is gewoon zo dat als jij op een gegeven moment zo moe bent... dat je niet meer kunt slapen... ik ben zeg maar over alle journalistieke tachograaflimieten uh, heen gegaan... Ja, dan ga je weer even thuis bijkomen. Dat is beter voor iedereen, toch? Voor jouzelf, dat maar voor mijzelf ook voor beter. je verslag waarschijnlijk. Nou voor je verslag. Ik wil altijd weggaan, nog, voordat het verslag slecht wordt. En nu ben ik aan het bijtanken thuis. Ook ja. bij uh, vrouw en kind. Ik had mijn kind bijna de helft van zijn leven niet gezien. Want hij is je net het geboren het het zeggen, zeggen, Dan moet je bijzeggen ja. dat het kind net geboren is. Ja, ja. ja. ja nee ja. precies. Maar, maar voor je, als ik zo doorga. Dan, <laughs> ja, als de wereld zo doorgaat. Ja. Voordat je in Libië zat, deed je verslag van de revolutie in Egypte. Laten we even luisteren naar een fragment uh, van begin februari, toen je daar net zat. Ja, okay. Ik ben eventjes uh, me even schuil gehouden omdat ik zelf ook achterna ben gezeten door één zo'n groep. Althans, de groep had een arrestant. Uh, die, die, ja, die, daar sloegen ze op, die schotten ze tegen en uh, ja, ze hadden een vrij groot slagersmes onder zijn keel uh, gezet. Maar nog niet in zijn keel, maar ze namen hem een steeg mee in en uh, ik kwam ook in die steeg terecht. En toen ik net van goed wil kijken wat er nou eigenlijk gebeurde, maar wel een klein beetje op de afstand, zagen ze ook mij. En ik ben toch wel duidelijk herkenbaar als een westerling, denk ik. En toen maakte de aanstalten niet om mij dood te maken, denk ik, maar gewoon wel om iets met mij te doen. En toen ben ik er vandoor gegaan. Ik kon er nog net ontsnappen door even een nauwe opening. En uh, ik heb maar verder geen vragen gesteld. Ja, dat was een vrij heftige situatie waar je in zat. Ja. Een paar uur later vertel je er lachend over op de radio. Ja. Het... Als je geen humor meer hebt, overleef je daar niet. En die humor die vind je trouwens ook gewoon... bij de, de, de lokale bevolking. Bij de Egyptenaren zelf, bij de Libiërs zelf. Ja, ja. Want ik vind soms ook wel eens dat... er uh, uh, dat ook als quasi zwaar wordt gedaan... ook door verslaggevers... in dit soort situaties. Je, je gaat er niet een geintje van maken, maar... men leeft daar gewoon nog steeds ook door. Ook in Bengazi uh, wordt er gelachen gehuild. Ja, ja. Uh, worden kinderen geboren. Uh, en... Ik vind dat, dat je daar gewoon een normale toon in mag vinden als verslaggever ook. Dus dat snap ik. En volgens en mij is het heel goed als je het als verslaggever doet. Maar uh, heb je het verwerkt? Dat klinkt een beetje soft misschien. Ja. Maar er dat, dat komt een moment dat je daar weer gerend wakker van wordt, lijkt mij. Nee. Dat, dat, ja, dat weet ik niet. Uh, het is echt maar mijn beroep. Het is niet mijn eerste oorlog geweest. En als je vergelijkt plein. het was heel persoonlijk bedreigend. Hè? Wat, wat ik ook zei, van, uh, zeker voor mensen die in een verkeerde hotel zaten. Toen kwamen ze dus op je af. Ja, bij ja, sommige hotels is echt flink huisgehouden en journalisten. Flink geslagen. Ja. En dat is heel bedreigend. Uh, bij zo'n oorlog in Libië kun je nog meer je positie kiezen. Van, nou ja, daar wordt gevochten. Ik ga er net buiten staan en ik kijk hoe ze vechten. Dat is niet zo bedreigend naar jou toe. Hoewel toen de gaddafi vliegtuigen nog in de lucht waren... ik dat heel bedreigend vond, omdat die achter je konden opduiken. Als je naar een bij een frontlinie staat, dan heb je een overzicht van hoe de gevechten gaan. En dan eerst kwam achter het vliegtuig. En ik heb een vliegtuigbom vrij dicht bij mij gehad. Ja. We gaan nog even naar een ander fragment. Dat je midden in de anarchie zit. Ik heb de hele nacht schoten gehoord, Dat gaf plekken echt onder de hoek van de plek waar ik gelogeerd heb. En die plek is trouwens weer niet mijn hotel, want daar kon ik niet terugkomen. Omdat ik zelf achterna gezeten ben door uh, Mubarak-aanhangers die absoluut geen westerse pers hier rond dat plein willen hebben. Dus ja, het is een intense nacht geweest. Ja, ook weer heftig. Jij zegt, ik, heb allemaal geen, ik hoef allemaal geen speciale dingen te doen om dat weer kwijt te raken. Ik hoef niet naar een psycholoog, als ik terugkom, naar een traumatoloog of weet ik wel, al die mensen heten. Dat doe je allemaal niet. Nee, het wordt wel aangeboden vanuit de wereldomroep. Ik ben natuurlijk voor een groot gedeelte in dienst bij de wereldomroep. En die bieden dat meteen aan. En als ik daar gebruik van wil maken, kan dat. Ja, maar jij wilt het niet, tot nu toe? Tot nu toe niet. Nee. Ben jij heel goed of heb je heel veel geluk dat je telkens op het goede moment op de goede plek bent? Nou, dat is een andere te, om dat te bepalen. Denk. Ik vraag het aan jou, ja, niet, niet om me uh, er makkelijk van af te halen... maar is, is het een, uh, een, een vak in die zin dat je ook heel goed moet zien... op welk moment je waar moet zijn? Of zeg je, nou ja, ik zat toevallig in het goede hotel? Nee, nee dat was in, in Egypte was absoluut toeval, denk ik. En in Libië ben ik wel echt bewust uh, naar plekken gegaan... waar ik dacht dat iets ging gebeuren. En dat is wel denk ik ervaring die je hebt. Uh, ik zeg, het is niet mijn eerste oorlog en hopelijk ook niet mijn laatste. Hopelijk. Ja, hopelijk ook niet, helaas. Nee, hoe, wat bedoel je dan? Dat er nog veel oorlogen mogen volgaan. dat er nog vele oorlogen mogen. Nee, nee maar is het ook verslavend, misschien een beetje. Nee, dat, het is niet verslavend. Wat wel is, is dat, dat adrenaline wel uh, helpt in het overleven van de oorlog. Je blijft daardoor alert. Dus die heb je wel nodig. Sommige mensen zeggen: ja, je bent adrenalineverslaafd. Nee, dat, dat, die ontstaat vanzelf in die situaties. En daardoor blijf jij. Uh, Alert tot een zekere ja. maat. Totdat je helemaal op bent van binnen, opgegeten door je eigen autonomie. Maar stel dat jouw, vrouw, als jouw vriendin zegt, uh, Hans-Jaap, uh, bekijk het maar, we stoppen ermee. Niet met onze relatie, maar met het werk van jou. Wat zou je dan gaan doen? Dat, dat zal zij nooit zeggen. Nee, maar even, mijn vraag is vooral, als jij dit niet meer mag doen, wat ga je dan doen? Ik zeg al, uh, het zal niet gebeuren. Niets. Misschien dus ga ik hier wel dit programma presenteren. Maar je kan, ja, ik, ik, hier, kan, ik kan hier niet voor altijd mee doorgaan. Net als die sporters hier ja, aan maar tafel op een gegeven moment. Je kunt er niks van alt altijd doorgaan. Uh, jullie kunnen ook niet altijd blijven presenteren. Wel, toch? Nee, altijd niet. Nee, het houdt een keer op. Het houdt een keer Maar op. waarschijnlijk houden wij het langer vol dan jij, denk ik. Dat weet ik. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat het veel minder gevaarlijk is wat wij hier doen. We hebben zo'n een gevaarlijke klimmer aan de tafel, maar dat is het dan ook. Jawel, maar er zijn, ik ken zoveel journalisten die het al heel lang doen. En het ook elke keer weer overleven. En inderdaad, het is met klimmen, je onthoudt een, een dodelijk incident. En, en ik onthoud ook nog steeds mijn vrienden en bekenden die zijn omgekomen. Ik heb heel veel internationale collega's verloren. Of, uh... Jij kunt je geen leven voorstellen zonder oorlogsslag. Oh, zeker wel. Maar hoe zou dat leven voor jou er dan, dan uitzien? Oh, de, ik denk dat ik dan wel graag mijn satirisch programma zou willen werken. Om, zoals zoals jouw van der Wal, de Daily Show, uh, even drie weken gedaan heeft, ben ik de gast ook geweest. Uh, dat soort programma's verdienen zeker in Nederland een kans en daar zou ik uh, goed in de redactie passen denk ik. En je zou met veel plezier zou je daar kunnen werken? Ja, maar dan ga ik toch af en toe denk ik het weekend. Ik weer... Even naar Libië. De tv-seizoen is altijd kort, dus dan kun je altijd in de zomer nog iets anders doen. Meneer Reiner? Nee, Wouter, jonge Nederlander. Oh sorry, ja. ik, ik, ik hoorde een stem ik zag niet maar dat niet. je Hij praat. Hij hoorde nu excuus. al stem, hè? Uh, ja. Nu je in Nederland Heel lang doorgaan. Ja, oorlogen gaan gewoon door. Ben je dan heel onrustig? Heb je het idee dat je van alles mist, of ben je bang dat je van alles mist? Ja, ik ben wel een beetje onrustig. Ja. Ja. Ja, ja. Op, wat het is je drive dan? Het drive is gewoon het verhaal willen vertellen. En, en ik vind het heel belangrijk ook dat dat als journalist ter plekke gaat. Want zolang er geen journalisten ter plekke zijn, komen beide strijdende partijen weg met allerlei onzin. Met propaganda en die gaan dan hun hele eigen agenda bepalen. En ik vind dat dat moet worden gecontroleerd uh, ter plekke. En. en... Ja, er gebeurt nogal niet wat. Ik vind dat het verhaal van die mensen uh, naar buiten moet. En meer kan je niet willen, hoor. Ik denk, ik, vroeger was ik idealistischer met wat ik kon bereiken, denk ik, met mijn verslaggeving. Okay. Nu denk ik, het verhaal gaat naar buiten. Okay. Dankjewel. Binnenkort spreken jullie vanuit Libië waarschijnlijk. We gaan naar de dichter bij de dag vandaag. Onno Kosters. Onno, we gaan uh, graag naar je luisteren. Ja, de klimmer. De klimmer trekt zich dan maar aan zijn eigen haren op. Zet zich af in het luchtledige, het schijnbaar eeuwig stevige, stapt op eigen voet, begint de tocht, boldert langs scheenbeenafgrond, knieplateau, wurpt zich door dij en bekkenbeen, slaat rond zijn buikwand tenten op een basiskamp met uitzicht op de uitzichtloze top. Trekt verder dan langs darmkanalen, maagwand, milt en liet klimt buiten adem langs de ribben naar het hart valt. Staat Valt, staat, valt, start, helemaal opnieuw. Bereikt, het stijlste achter zich. Speed klimmend langs slokdarm, keel en tong. De holte waar de roep begon, de lok. Maar de tocht duurde te lang, zijn stem slaat stom. Conclusie luidt, de klimmer moet zijn voortgang zelf verzinnen. Journalist, piraat of waaghals, hoor mij aan. De ware berg, die zit van binnen. Dankjewel, Onno Kosters. Je gedicht is terug te lezen op de website. Later vandaag, dit is de dag.nu. Hartelijk dank aan onze gasten. Het is tijd voor het nieuws van drie uur. En daarna laten we een portret horen van Rut Petoom... de nieuwe voorzitter van het CDA. Tot zo.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 Wat het mooie van ziekenomroep is, is dat je mag alles doen. Hoe bedoel dat? Zou u misschien die roggels uit de telefoon willen laten? Dat hebben echt de meest vulgaire dingen tegen die mensen zei. En dat vonden ze fantastisch. Het laatste nieuws uit Medialand, de nationale nieuwsquiz en het radiodagboek. En nu moet ik ook nog muziek uitzoeken, want ik ga nu een hels weekend Elke werkdag van kwart over twaalf tot half twee, lunch. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 En nergens worden kopietjes van je paspoort gevraagd. Van sportschool tot telefoonabonnement. Maar dat mag niet. Wat zijn de risico's en wat wordt eraan gedaan? Vanavond half negen bij de Tros op Nederland 1. Ooit oh, was een nierziekte dodelijk. Gelukkig heeft dialyse dat veranderd. Maar een leven met dialyse is een leven vol beperkingen. Nierpatiënten zijn vaak moe.